4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Een demissionaire kabinet vraagt toestemming aan de Tweede Kamer... voor de verkoop van tientallen Leopard-tanks aan Indonesië. Het kabinet wil het overtollig defensiemateriaal... voor zo'n 200 miljoen verkopen. Een meerderheid van PvdA, PVV, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie... wil niet dat de tanks naar Indonesië gaan... omdat het land de mensenrechten niet naleeft, onder meer in Papua. Het kabinet zegt dat in het contract wordt opgenomen... dat de tanks niet in deze provincie mogen worden ingezet... Als de Kamer de verkoop tegenhoudt, ontstaat er een gat in de begroting van 200 miljoen. VVD-Kamerlid Ten Broeke vindt dat de oppositie dan met een alternatief bezuinigingsplan moet komen. Degenen die nu nee zeggen, moeten dat gat wel vullen, zegt de VVD'er. Het CDA maakt zich kwetsbaar als Siebrand van Haarsma Buma de lijsttrekker wordt. Dat zegt oud-minister Ab Klink in een interview met NRC Handelsblad. Klink voorspelt dat tegenstanders Buma in de verkiezingscampagne zullen confronteren met zijn steun voor de samenwerking met de PVV. Hij heeft daarmee de geloofwaardigheid van het CDA op het spel gezet en ons internationaal veel schade opgeleverd, vindt Klink. Ook Henk Bleker en in mindere mate Lisbeth Spies hebben dat probleem, denkt Klink. Steeds weer zal hun worden gevraagd hun keuze voor Wilders te verklaren. Een keus die ze tot het allerlaatste moment volhielden. Klink stapte uit de politiek vanwege de samenwerking van zijn partij met de PVV. In Maastricht zijn afgelopen week twintig drugsdealers op straat tegengehouden. Zijn er meer dan normaal, meldt de gemeente Maastricht een week na de invoering van de Wietpas. Bij het drugsmeldpunt van de gemeente, het OM en de politie... zijn ook meer meldingen binnengekomen, 170 stuks in de afgelopen drie weken. En die hadden dan vooral te maken met illegale handel vanuit huizen in Maastricht. Mensen die zich verdacht gedroegen... en verdachte personen in auto's uit België, Frankrijk en Duitsland. Volgens de gemeente komt de extra overlast op straat onder meer... door de massale sluiting van koffieshops in de stad. De meeste shops in Maastricht zijn uit eigen beweging... al een week dicht uit protest tegen de Wietpas. De opgepakte straatdealers mogen een deel van Maastricht niet meer in. De Amerikaanse schrijver en illustrator Morris Sandek is overleden. Zijn bekendste werk is het boek Where the Wild Things Are. Kinderboek dat in Nederland uitkwam onder de titel Max en de Maxi Monsters. Sendek illustreerde meer dan 50 boeken en won een reeks aan prijzen met zijn tekeningen. In 2003 won hij de Astrid Linkerenprijs, ook wel de Nobelprijs voor kinderliteratuur, genoemd. Sendek overleed aan de gevolgen van een beroerte. Hij was 83 jaar. Het weer. Vanavond komt eerst nog een aantal buien voor. Maar vannacht wordt het dan langzaam droger. Het kwik daalt naar een graad of 10. Morgen veel bewolking en een aantal buien. De temperatuur temperatuur stijgt dan naar 15 graden op de wadden... tot 20 in het zuidoosten van het land. ANUB, verkeersinformatie. Bij Rotterdam dreigen flinke problemen op de weg. Want de A4 Vlaardingen-Hoogvliet is in beide richtingen helemaal dicht. Tussen knopend Ketelplein en knopend Benelux. Dat komt door een technische storing in de Benelux-tunnel. De stoplichten staan daar op rood. Maar zowel vanaf de A15 als vanaf de A20 kunt u nu niet de A4 op. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat via voor de Afrit Weidenwormer. 3 kilometer. Er is een vrachtwagen gestrand. De rechterrijstrook is dicht. Op de A10 Zuid zien we de naslepen van een ongeluk. Richting Den Haag voorknoop de nieuwe Meer 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op tussen Slotermeer en de Afritraai 7 kilometer. En bij Arnhem op de A12. Van Arnhem naar Utrecht daar staat voorknopend grijzoord 7 kilometer file. Dat had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Altijd en overal NRC lezen. Het kan.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met zometeen ons eigen politieke vragenuurtje... met uh, uh, parlementair journalisten, maar eerst de vrolijke wetenschap. Elmar Veerman, wetenschapsredacteur, zit hier. Elmar, jij gaat antwoord geven, hopen wij, op de prangende vraag. Want het is onderzocht. Waarom praten mensen toch zo graag over zichzelf? Ja, ah. uh, inderdaad. We gaan ervan uit dat het zo is, hè? Nou ja, dat is ook onderzocht in de jaren negentig al in Amerika. En daarbij bleek dat 30 tot 40 procent van wat je zegt gaat over je eigen ervaringen, meningen en relaties. Dat vind ik eigenlijk zelf nog meevallen als ik uh, misschien ben ik een uitzondering. Waar moet het anders over hebben? Ik wil net ja, zeggen. Ja, dat dacht ik ook. Maar uh, dus, jullie herkennen het wel. Ik bedoel, als ik begin over jouw gedachten en, en gevoelens... dan zou je al heel snel heel vreemd vinden. Uh, ja, voor zover je daar wat van weet. Maar ik zou met al maar genoegen ik... zou ik je daarover inrichten. Maar daar kan hij ook altijd alleen maar wat van weten. Met zijn eigen inlegkunde weer. Dus het komt altijd ja, uit ja, jezelf. niet zo, niet ja. zo filosofisch meteen. Okay. Dat, dat nee, ik terug naar doen. de kern. Hoe uh, hebben ja. ze het onderzocht? Hoe hebben ze het onderzocht? Uh, nou, nog heel even dus door. Op Twitter is het zelfs wel 80 Maar dat zal ook niemand verbazen. Uh, dus hoe hebben ze het onderzocht? Uh, met een MRI-scanner. Dat maakt altijd veel indruk. Ze hebben studenten in een MRI-scanner gelegd en dan een serie tests gedaan. Uh, die mochten bijvoorbeeld uh, antwoord geven op vragen. Ze mochten kiezen of ze hun eigen mening wilden geven... of uh, vertellen oh, wat mening. iemand anders ergens van oh. zou kunnen vinden. Of ze mochten, dan mochten ze bijvoorbeeld zeggen koffie of thee... en dan hun eigen mening of die van uh, de buurman. Of uh, is in de file staan frustrerend, ja of nee? Nou. Uh, daarbij bleek dan... Die onderzoekers die keken naar het beloningscentrum in de hersenen. Dat is een gebied wat actief wordt als je iets Want de MRI die scant, die monitor ja, de hersenen. Ja, wat hij doet is dat hij ja. kijkt waar het bloed heen gaat in je hoofd... en waar meer bloed heen gaat, is het blijkbaar actiever. Dus uh, dan kun je zien uh, wat er gebeurt in de hersenen, ja. tot op zekere hoogte. En daarbij bleek dus dat, uh, nou ja, dat beloningscentrum... Mm -hmm. dat werd dan actiever als uh, mensen over zichzelf praten... meer actief dan als mensen over iemand anders praten. Leuk, maar eigenlijk niet zo heel verbazend, toch? Nee. Ik bedoel, als nee. je weet dat iets lekker voelt... dan is dat blijkbaar dat beloningscentrum... zo is namelijk uh, vastgesteld Want wat dat, gebeurt dat het beloningscentrum er dan... is. K gaat er alleen bloed heen naar dat centrum? Of komt er ook een stof vrij, die, nou, de bekende endorfine? Ja, in dit geval uh, gaat het om dopamine, geloof ik. Oh, ja. Uh, ja, in wezen is het hoe meer bloed, hoe meer zuurstof... hoe meer zuurstof, hoe meer er daar kan gebeuren. Mm -hmm. Dingen gemaakt worden, dus uh, dopamine inderdaad, wat dan weer nou ja, ergens gebeurt, dan gaat die knop om en is het lekker. Ja. Maar dat wisten we al, want uh, we praten graag over onszelf. Nou, dan dat goed. zouden we anders niet doen. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het een beetje een open deur. Uh, er was nog een proefje, want uh, het is ook altijd leuk. Je begon het... er zelf over. Ja? Ja? Ja, ja, ja, ja. Het Kijk, is wel ik... een onderzoek aan Harvard, <laughs> hè? Je ja, verwacht nee, het altijd zijn weer, maar de nu komt, een, we beginnen met de open zeker, de uur, zeker. maar is... dan komt het echte werk, maar dat kwam niet. Uh, nou Dit was wel redelijk het echte werk, maar ze hebben ook nog iets met geld gedaan. Dat is ook altijd leuk. Mensen praten ook graag over geld. Het is volgens mij ook een keer onderzocht, maar dat heb ik niet paraat. Maar uh, je kon dan als proefpersoon kiezen of je een, uh, je eigen mening wil geven weer... of andermans mening, of een feitelijke vraag beantwoorden. zeg maar, Een soort quizvraag. Hmm. En daar kreeg je dan geld voor. Dus je kreeg de keuze tussen vragen en daar zat dan een verschillend bedrag aan. Heel weinig. 1 cent per vraag of twee cent of drie En hoeveel cent kreeg je voor je eigen cent. mening? Uh, dat verschilde dus. Maar uiteindelijk bleek dat als het verschil klein was... Uh, en mensen dus meer geld konden verdienen door over een ander te praten... dat ze toch liever over zichzelf gingen praten. En uh, nou ja, het, de waarde van uh, uh, praten over jezelf... was dan ongeveer uh, net iets minder dan één cent is hmm. het ons waard... Wat, hoe moet ik nou roddelen plaatsen? Want dat doen mensen ook heel erg graag. En dat gaat echt heel erg over een ander. Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Gaat het echt over een ander? Of gaat het over wat jij van die ander vindt? Dat moeten we vervolgonderzoek dus, uit gaan werken. Ja. Wat is roddelen? Nou, Als het in theorie wil rotten, dan moet je het laatste zeggen. Dan gaat het eigenlijk over onszelf. Wat je ja, zelf over een ander vindt. Dit is natuurlijk heel erg uh, in een experimentele setting geperst. Dus je kunt je afvragen wat de waarde is voor ja. de, de werkelijkheid. Maar onderweg hierheen dacht ik ook nog... Is het wel zo dat mensen zo graag over zichzelf praten? Of vinden ze die vraag zo leuk? Belangstelling van anderen is natuurlijk leuk. Als ja. zij jou naar Aandacht. jouw mening vragen, dan is dat leuk. Ja. En, uh, maar ja, ja, dan is dus de vraag of, of het onderzoek wel goed in elkaar stak. Of de vragen de juiste waren, of die niet wat anders triggeren. Ja, goed, daar kun je... Beetje. Ik zou het zelf eerlijk gezegd niet weten hoe je het beter zou moeten doen, hoor. Je ja. kan natuurlijk altijd meer proeven doen, maar uh, nou ja, dit is uh, best leuk. Goed. Niet superbelangrijk. Maar leuk, maar weer eens. Elma ja. Veerman. Dank je wel. Graag gedaan. En wij gaan verder met ons eigen politieke vragenuurtje. Ger, ja. introduceer jij onze gasten van Marcia vandaag. Marcia Nieuwenhuis, parlementair verslaggevers daarbij. De nieuwe pers. Het was altijd de pers, een krant. De krant bestaat niet meer. Maar hij gaat online een nieuw leven tegemoet. In de zomer, Marcia. Dat klopt toch, hè? Dat klopt helemaal, ja. Want we kregen vandaag een AMP'tje en daar stond het in. Ja, nee, het klopt. De pers gaat door. Twaalf mensen vast, acht mensen op freelancebasis. Jij hoort, dus hoort, hoort een daarbij. Club. Uh, daar worden momenteel gesprekken over gevoerd. Dus, oh uh, Oké, okay, spannend. <laughs> daar kan ik nog niet alles over vertellen. <laughs> maar goed, je, je volgt de politiek nog steeds. Daar ben je niet mee gestopt? Nee. Onmiddellijk? Nee. nee. Okay. En Tom Jan Meewis, par parlementair verslaggever bij NRC Handelsblad. Terug in Nederland. Je bent lang in het buitenland geweest. Heb je verbaasd bij terugkeer. Maar je zei net tegen mij... Eigenlijk, als je een tijdje terug bent... en je zit weer helemaal ondergedompeld in, in de politiek... zoals in jouw geval. Eigenlijk is er dan... Niet zo heel veel veranderd. Ja, er zijn ja. dingen wel veranderd, er zijn dingen niet veranderd. Wat niet veranderd is, is als jij goede bronnen in Den Haag wil hebben. Ik ben heb in de jaren tachtig ben ik eerder politiek redacteur geweest. dan uh, De beste bronnen in Den Haag zijn mensen die, die daar lang werken. Dus als je daar eerder bent geweest, dan merk je vrij snel dat uh, de mensen die je van vroeger nog kent, eigenlijk hele aangename en effectieve contacten zijn. Oké, okay, eerste onderwerp. Het debat van gisteren... tussen de zes kandidaatpartijleiders, uh, CDA, lijsttrekkers... hoe je het wil noemen. Het uh, er er was in de, kerk in de Laurenskerk in Rotterdam. Er stond een rijtje microfoons, zes dus. En er stonden mensen achter. En die mochten steeds een antwoord geven op een vraag... van iemand die met een microfoon rondliep. Uh, iedereen roept geen discussie... Ja, dacht ik, Marcia, dank je de koekoek. Ze hebben allemaal getekend voor dat rapport van het Strategisch Beraad... waar een aantal uitgangspunten en noties in staan. Hoewel je die op een hele rechtse manier kan uitleggen... of op een hele linkse manier, maar goed. Uh, wat vond jij, voor zover het heb kunnen zien? Nou, uh, ja, en kunnen horen, dat is ook nog wel een ja, goeie. Dat, want goed, uh, dat, ja. er was een uh, behoorlijk probleem met de microfoons. Dus uh, de eerste zinnen van de meeste kandidaten gingen... Uh, verschuild achter een soort... en er was helemaal niks van te horen. <laughs> um, maar wat, wat me opviel is dat... Uh, nou, uh, Siebrand van Haarsma Buma... die je in de kamer eigenlijk relatief uh, weinig zag... Hè, is eigenlijk stapte in de Kamer, vond ik, relatief weinig naar het spreekgestoelte. Als je bedenkt dat hij toch een aardig belangrijke positie had... als uh, fractievoorzitter van het CDA. Maar uh, die, die begint wel lekker in zijn veld te zitten, volgens mij. Uh, ja. Hij kan zich natuurlijk als kandidaat ook niet permitteren om niks te zeggen. Hij heeft nee, nee, nee, dat is ook zo. Is ook zo maar hij, uh, hij staat er volgens mij ook met meer verve... dan, uh, dan dat hij er in de Kamer uh, uh -huh. stond, vond, vond ik. En verder vond ik uh, een uh, leuke, uh, opvallende verschijning. En, en uh, bijdrage gegeven aan de Bad Mona Keizer. Die ja. uh, wethouder uit Purmerend. Die uh, vond ik, wist het ook goed. Van haar te no no noteerde ik de uitspraak. Waarom ik, juist, juist. ik? Ja. <lacht> nou, het is wel helder. Tom Jan, was jij ook uh, gecharmeerd van deze wethouder? Ja, ik vond haar wel. Ik, vond haar als, ik had haar nooit eerlijk gezien. En ik vond haar, als pre haar presentatie voortreffelijk. Heel overtuigend. Mm -hmm. um, knap. Ik vond het wel een heel vreemd debat over. Want het was geen debat. Uh, het, was een, het, het is een heel raar, uh, rare mix. Van Nederlandse en Amerikaanse politiek. Volgens mij. Want ze proberen primaries te houden. En primaries ja. die gaan ervan uit dat mensen verschil van opvatting hebben. En deze primaries gaan ervan uit dat mensen geen verschil van opvatting hebben. En bovendien voornamelijk respect voor elkaar moeten hebben, want dat was het openingshot dat uh, Hannie van Leeuwen mocht geven. Ja. Uh, dus het leidt tot een hele rare doelzinnige bijeenkomst, die een soort partijreclame is, maar in feite geen gesprek tussen, of inhoudelijk gesprek tussen mensen met verschillende opvattingen. En dat is eigenlijk wat we net, we hadden uh, eerder hadden Ger en ik een gesprek met Hans Janssens, dat is de, we noemen hem, Maxel, de campagne campagnestrategie van het CDA, die zei ook het moet om inhoud gaan, toen zeiden wij, ja maar uh, ze zijn het allemaal eens, inhoudelijk, dus het gaat dan uiteindelijk om de poppetjes, welk poppetje het best diezelfde inhoud dan voorgebrengt. En wie is dat dan volgens jou? Het Vol, Be, ik, beste ik, ik, presenteren? Ja? ja, nou kijk, dat is hoe je het je kijkt. Ik, ik geloof dat die, mijn intuïtie, zegt maar, dat die Buma, wat Masje ook zei, dat die eigenlijk het beste ligt. Omdat CDA's van nature gaan voor degene met, die in de hiërarchie het hoogste staat. Dus dat is de natuur. En ik vond, als je dat als uitgangspunt nam, vond ik Buma een beetje tegenvallen. En vond ik eigenlijk bleken, van wie ik weinig verwachtte, het beste omdat hij een paar hele slimme punten maakte, met name in zaken kernenergie. Ja. Uh, 80% van de Nederlanders is tegen kernenergie. Ja, het CDA heeft, heeft, zich, ja, ja, heeft hij. zich voor uh, gesteld. En, en het is een slim populistisch punt om te zeggen, ik, ik vind dat we daar afstand voor moeten nemen. Dus maar vond ik, ik vond vrij... zijn argumentatie heel curieus, want hij ah. zei. Ja, want Duitsland doet het, kan, kan dat ook. Pardon, Duitsland heeft dat gezegd. Duitsland heeft nog niks uh, gedaan. Er staat ze alles vrij. Een, een, een ander kabinet om het terug uh, te krijgen. Oh, nee, ik, ik gaat niet om de inhoud, maar het gaat om de presentatie. Oh ja, Dat is duidelijk. Maar goed, dat is bleker. En, en, en Marcia, jij zei uh, Buma. Vond je, die, die viel jou erg mee. Nou schrijft jouw krant, Tom Jan vanavond, NRC. Uh, heeft een interview met Ab Klink de man die wegging om de samenwerking met de PVV... die uit het CDA is gestapt, of althans uit de politiek is gestapt... en die zegt, het CDA is heel kwetsbaar met Buma. En niet alleen met Buma, maar met hem specifiek. Maar ook wel met Bleker, vanwege die PVV-vuile handen. Dus uh, ze, ze, ze doen zichzelf, zichzelf geen plezier met deze kandidaten. Nou kijk, dit uh, uh, view van uh, mijn collega Dirk Stokmans... maakt duidelijk dat hoe... hoe uh, uh, gespleten het CDA eigenlijk nog altijd over zijn eigen recente geschiedenis is. En, en uh, Klink die doet daar een paar uitspraken over... die eigenlijk ongemakkelijk zijn voor allegenen die meedoen... Aan deze, uh, aan deze schijnwedstrijd. Want ik mm -hmm. weet niet, nog steeds niet of het een echte wedstrijd is. Nee. Maar in ieder geval, uh, iedereen staat er hier ingewikkeld op... want allemaal hebben, zijn ze aan de samenwerking met de PVV te leren. Mm -hmm. ja. Ja, ja, maar die kunnen we wel op over op wel merken, is dat de geloofwaardigheid van Ab Klink... maar ook de laatste jaren zelf wel uh, wat heeft verbaasd. Want hij was degene die naast Maxime Verhagen plaatsnam... om nog eens even te overleggen met de PVV. Uh, terwijl hij daar achteraf bleek, hè, uh, gezien de beruchte brief die hij toen schreef... over het kabinet waarin hij ja. bekende dat iedereen uh, zich helemaal zou vergissen in de PVV. Uh, dat juist niet had moeten doen. Terwijl ik dacht, ja, als jij dat vond van de PVV, dan had je natuurlijk nooit... naast Maxine Verhagen als mede-onderhandelaar uh, aan moeten schuiven. Dat, dat is dat ook heel raar. Dus ik vind wat dat betreft zijn geloofwaardigheid ook nog wel ver te zoeken. Zeker in dit uh, debat. Dus maar je even... me dat hij het NRC nu opzoekt... om uh, dit te vertellen. Of wie dat, uh, zegt uh, dat, in de C, of... dat hij de NRC... Of... De is... hem heeft gevonden? Maar, ja, nee, maar, uh... het Lijkt me sei... Even tot slot van ja. dit CDA. Want als jullie zo horen, dan zou je zeggen... geen van deze kandidaten, maar eigenlijk niemand... die actief is geweest op dit moment in de Kamer... of in het kabinet... of op het congres voor samenwerking heeft gestemd... zou zich moeten kandideren. Dan blijft er niet hartstikke veel over. Ik heb in Amerika één keer echt een fascinerend onderzoek gelezen... en daar een klein stukje. Over geschreven waar, waaruit bleek dat het geheugen van de gemiddelde kiezer acht weken is. Dus wij kunnen het hier uh, wij kunnen, het hier, nou, we kunnen het hier uitvoeren of dit soort onderwerpen hebben, maar voor de kiezer als het straks krijgt een 8, CDA... lijst, ja, ja, tel even na. Ik ben niet zo ja. goed te rekenen, uh, dan die, is dat vergeten. Dus het is niet belangrijk. meer dan drie maanden. Ja, ja, genoeg. Toch vergeten dus ook deze theorie. Er is een theorie van de, de commentator in trouw die had er een keer een heel mooi stuk over. Uh, het CDA is altijd. Uh, uh, ertussenin, we, we buigen niet naar links, we buigen niet naar rechts. Onder Bouke Rolvink in de jaren 50, 60 en begin 70... die zei altijd, lood om oud ijzer. Wim ja. kan, rol... zei, ze gaan gewoon door de knieën. Die gaan, <laughs> gewoon door de knieën. Maar die rol die kan je spelen, maar dan moet je zelf een krachtige partij hebben... met een helder ideologisch verhaal en flink wat zetels. Dat heeft het CDA niet, heeft toch die rol gespeeld. Wordt er nu op afgerekend. Ja, dat is ook zo. Kijk, de, de Nederlandse kiezer heeft gewoon geen belangstelling meer voor partijen zoals het CDA... die uh, een die middenpositie innemen en die in het compromis de kracht van het bestuur zien. Ja. Wat voor de bestuurbaarheid van het land overigens niet heel gunstig is. Nee. Marcia, maar maar ik, denk, ik denk overigens ja? niet dat, dat alle kandidaten die ooit iets met die samenwerking met de PVV PvdA, PvdA te maken hebben gehad... daar niet, geen, uh, geen kans meer zouden moeten maken. Ik bedoel... dan. Dan, dan schiet het helemaal niet op. Bovendien, als je kijkt naar de huidige peilingen... dan zie je ook dat er vijf partijen zijn... met tussen de 30 en de 17 zetels. Ja. Dus dat, dat je wel heel hard je best moet doen... om met iedereen te gaan overleggen. Wil je überhaupt nog een coalitie kunnen, ja. kunnen maken? Want die, die, die vijf partijen die liggen nu nog dichter bij elkaar... dan bij de laatste verkiezingen. Ja. Waarvan we toen al zeiden... oh, dat wordt een ontzettende klus... om hier nog een coalitie van te smeden. Nou, dat bleek ook waar. Ja. Dus ja... Je moet ja. wel, denk ik. GroenLinks. GroenLinks dacht een enorme geslag geslagen te hebben... door dat uh, be begrotingsakkoord te sluiten met andere partijen. Uh, SAP uh, komt als leider boven. Alle problemen uit het verleden uh, onder de vloer geveegd. Nee, Tovik Dibi, Kamerlid, werpt zich op als... Uh, ja, als kandidaat partijleider. Het is toch niet officieel even, niet bevestigd, opgerekend. maar ook niet ontkend. Want nee. het mag eigenlijk pas 31 mei bekend worden, maar per ongeluk nu al. Jolande Sappen, Marcia, die heeft het eigenlijk erkend door te zeggen... wat een ophef over Tovik Dibi, natuurlijk mag hij dat. Ik bereid me voor op de strijd, ik zie erop... in. nou, dan nou heeft, nou heeft ze het erkend dat hij dat is. Is daar wat aan de hand daar, of is dit, is dit gewoon ja, een gezonde, gezonde tweestrijd? Nou, ik vond het wel heel opvallend dat uh, met name het commentaar van de NOS was dat uh, Tovik Dibi daarmee een bom zou leggen onder het lijsttrekkerschap ja, van Jolande uh, Sap. En daarvan dacht ik: nou ja, een bom. Ja, ieder, het staat iedereen vrij om zich kandidaat te stellen. Natuurlijk, dat is net als bij andere partijen ja. ook. Dus, Alsof het ja, als, als een soort verraad wordt gezien, Tom-Jan. Ja, nou kijk, wat, wat Dibi volgens mij doet is de positie van SAP verzwakken. En hij heeft eerder bewegingen in die richting gemaakt. Uh, uh, en, en SAP is, was met name voordat ze dit Koendus, of eigenlijk het tweede Koendus-akkoord, sloot, uh, was al een verzwakte GroenLinksleider. En dat was mede door het toedoen van de interne oppositie van, van Dibi. Dat heeft mm -hmm. in onze krant uit voorgestaan enkele maanden geleden. Er waren vier. Uh, GroenLinks-Kamerleden die problemen hadden... zo bleek uit dat stuk, met, uh, met het leiderschap van SAP. SAP heeft een enorm politiek risico genomen... Met, uh, met het begrotingsakkoord dat ze twee of drie weken geleden heeft gesloten. Zeker. En, en uh, dat is, daar kun je twee dingen van zeggen. Dat is extreem moedig. Het antwoord is... Absoluut. Maar het is ook extreem riskant. Het is uh, uitkijken op de afgrond. En uh, deze Dibi door deze uh, beweging... die geeft daar een extra zetje in de richting van de afgrond. Dat is natuurlijk wel een feit. En het wordt ja. vandaag door berichten, um, ook weer in NRC... ook uh, bij de NOS en in de Telegraaf vanochtend bevestigd... dat dat hele Koendoesakkoord inderdaad een soort pijlsnelle handtekening is, jongens, want dan tonen we daadkracht en zijn we kordaat. Maar nu blijkt dus dat ze eigenlijk over niets daadwerkelijk echt met elkaar gesproken hebben. En dat we nu, qua bedoel, uitwerking, ja. dat niemand weet waar die aan toe is. De Telegraaf zei zelfs, bewindslieden bellen nu maar met de verschillende partijen die bij deze uh, coalitie, uh, coalitie horen, om te horen wat ze nou moeten doen, wat wel of niet mag. In elk geval is het zo dat morgen op het ministerie van Financiën die partijen bij elkaar komen en dat er een soort... Formatie weer achter gesloten deuren plaats gaat vinden om dit akkoord nou uit te onderhandelen. Dus het is nog op geen enkel punt, bijvoorbeeld op het punt van de zorg, is er iets geregeld. Nee, maar kijk, dat was eerlijk gezegd in die week dat het groot werd al duidelijk. Want toen stond er een post van bijna 1 miljard euro die nog ingevuld moest worden. En daar is ook naar gevraagd in de Kamer. En toen moest de minister van Financiën zo lang doorpraten tot hij het antwoord van zijn ambtenaar kreeg, die vervolgens zei: Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Dat heeft hij charmant verwoord. Maar het, kwam, het was volkomen duidelijk toen al, dat er enorme gaten in dat akkoord zitten. Kijk, het andere is, denk ik, ze, ze hebben een politiek akkoord gesloten. Uh, de politieke risico's zijn genomen. Die partijen gaan niet meer terug, dus ze gaan dit invullen. Het zal er niet prettiger op worden. Maar ik geloof eigenlijk niet dat het akkoord nog onderuit gehaald zal nee. kunnen worden. Maar over die invulling, Marcia, daar kun je nog flinke ruzie over krijgen. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat, dat wat dat betreft misschien ook een beetje te vroeg gejuicht is over dat akkoord. Zeker ook als je kijkt naar hoe GroenLinks er nu voor staat in, uh, in de peiling. Dat is, ja, is gewoon echt weinig zetels. Zeker als je bekijkt hoe uh, GroenLinks door de jaren heen het eigenlijk vaak goed doet in de aanloop naar de verkiezingen... maar vlak voor de verkiezingen veel zetels verliest... Ja. omdat mensen dan uiteindelijk toch gaan kiezen... voor een grotere partij die een mogelijke premierskandidaat ja. kan leveren. Je kan gelijk mij uh, met een probleem helpen... wat ik überhaupt met dat hele begrotingsakkoord heb... vergeleken met, uh, met uh, de mogelijkheid van de beide Kamers om te zeggen... dit is te controversieel, dat gaan we niet behandelen. En straks hebben we verkiezingen en dan krijgen we weer onderhandelingen. Dat zijn drie dingen en hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Hier het nieuws, Eerste Kamer zet pensioenakkoord in de wacht. De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten... wetgeving over de uitvoering van het pensioenakkoord... in de wacht te zetten. Op verzoek daar, van kamp, hè? Op verzoek van kamp. Was, ja. Daar staat namelijk... in die verhoging van die leeftijd... Uh, uh, in het akkoord staat om die, leeftijd, om die leeftijd... eerder te verhogen dan in dat akkoord staat. Maar de Eerste Kamer wil het akkoord niet behandelen. En zij willen dat akkoord versnellen. Hoe moet ik dat nou zien? Ik snap daar geen bal van. Weet jij dat? Ik ben bang dat ik je op deze vraag... geen antwoord kan geven. De, de, Tom, ja? Wat er wat aan de hand is, is dat... Uh, de, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd... we gaan nu in de techniek... Ja. Uh, wordt vervroegd ten opzichte van het pensioenakkoord... Wat zoals Kam dat heeft, ge ja. heeft gesloten. En als de Eerste Kamer het pensioenakkoord... zoals Kam dat heeft gesloten... zou hebben behandeld vandaag... dan zou ze een uh, debat zijn gaan voeren over maatregelen... Maatregel die überhaupt niet wordt ingevoerd... omdat het nieuwste, de nieuwste afspraak, het Koenloos II-akkoord is... waarin de... Maar mm -hmm. die vroeg... verder gaat dan ja. dit? ja. ja. ja. ja. Maar daarom dat het feit dat dit nu in de wacht is gezet, dat, dat, dat hoeft op alleen... zich niet te verbazen. Het nee, nee, nee. Het, is volkomen, het is procedureel volkomen logisch. Ja. Ja. Maar goed, nu uh, stel uh, jij zegt, uh, ze hebben zich politiek gecommitteerd aan het begrotingsakkoord, dat gaan ze uitvoeren. Ja. Maar we hebben wel verkiezingen en we hebben wel een formatiebesprekingen, ja. waar ook wel onderhandeld gaat worden. Ja. Hoe, moet je, hoe verhoudt zich dat tot... Wat ze nu zijn gaan doen met dat begrotingsakkoord. Nee, op zich is dat staatsrechtelijk een ijzersterk punt. Alleen ik denk dat de politieke situatie nu zo is, ter gegeven de eisen die Brussel aan ons stelt, dat het onmogelijk is om, deze, om dit uh, begrotingsakkoord controversieel te verklaren. Want mm -hmm. dan, uh, dan is Nederland inderdaad, althans in het Europese perspectief, een bananenrepubliek. En, er er is meer, ja. Ja. en de meerderheid die wil het wel behandelen. <tus> maar er is ook een mores in de Kamer om te zeggen, ja, een significante minderheid die kan oh. ook iets controversieel verklaren. Die gaan we nu voor de schenen stampen. Nou ja, kijk, de precieze positie is hier dan voor de PvdA. Als de PvdA het controversieel zou willen verklaren, kunnen ze dat doen. En dan brengen ze de zaak een enorm probleem. En mijn gok zou zijn, ik heb geen idee hoor, ik heb er niemand naar gevraagd... maar mijn gok zou zijn dat ze dat nooit zullen doen. Al was nee. het maar omdat ze ook over de verkiezingen heen moeten nee, kijken ja. natuurlijk. Ja. Hoe gaat het allemaal in de verkiezingen afspelen, Marcia, denk jij? Dit, deze controversie, hoe gaat dat de verkiezingen beïnvloeden? Nou ja, er zullen een flink aantal onderwerpen controversieel worden verklaard. En daar kan dan gewoon nog geen besluit over worden genomen. En dat wordt dan opgeschoven tot de tijd dat, dat er weer een nieuw kabinet zit... en uh, er weer nieuwe besluiten genomen hmm. kunnen worden. Uh, de aanloop naar de verkiezingen zijn nu natuurlijk al begonnen. Het is maar kort campagnevoeren, maar toch campagnevoeren kost handigvroeg geld. En een aantal partijen lezen wij, heeft dat geld helemaal niet. Beklagen, van het is de ene verkiezing naar de ander. doen ze natuurlijk zelf, maar goed. De kassen zijn leeg. Tom-Jan. Jij ja. komt, uh, um, ik wil niet zeggen vers uit de Verenigde Staten, maar je ja. hebt daar toch lang gezeten. Daar draait het ook altijd om wie het meest geld heeft, wint. Ja. Nou, kijk, wat ik van, van het Nederlandse systeem op dat gebied vind. Ik vind, ik vind het onwaarschijnlijk ouderwets. Want <lacht> uh, het, het, het Nederlandse. Kijk, Nederlanders die voeren een campagne van drie weken. Dus dat kost bijna niks. En daardoor hebben die partijen ook niet zoveel geld. Uh -huh. Maar tegelijkertijd, omdat er geen regels zijn, is Nederland extreem kwetsbaar voor voor buitenstaanders die bereid zijn er een miljoentje in te steken. Een campagne kost hier tussen het half en het heel miljoen, als er een Oh, Ik... Iets meer wel. De VVD gaf in 2010 2,5 miljoen uit. Ja. Oké, okay, hebben dan... nu nog 1,2 miljoen in kas, Dus die hebben wel een probleem in elk mm -hmm. geval. Maar jij ja. zegt, dit, dit lokt uh, ellende uit? Nou ja, je, je, je, tot nu toe is er geen aanwijzing, even voor de verheid... dat, dat, dat partijen ooit dit soort extreme giften hebben aangenomen. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Maar een, zeker een nieuwkomer... die uh, extreem veel geld van een, van van een, van een, een gullegever aanneemt, die doet dat voorkomen legaal en kan heel gemakkelijk in het systeem inbreken. Heb je een nieuw is voor komen ogen of niet? Nou, of kijk, is het een ik heb zelf in, dat je in, houdt. in de WS uitvoeren met al die mensen die, die, die, met die voor Wilders in de weer waren om geld op te halen gesproken en, zij, uh, en, en Wilders is iemand die kandideert voor die positie. Hm. Hij, hij heeft contacten met mensen, hij heeft vorige week een toespraak gehouden bij het Gatestone Instituut in New York. Dat wordt, daar is Nina Rosenwald, een, een grote dame, dat is een multimiljonair. Als die vrouw wil, ik zeg niet dat ze het doet, ik weet het oprecht niet. Nee. Maar als ze zou willen, dan kan, kan zij via uh, Wilders eenvoudig uh, inbreken. Ons in het systeem, het systeem laat systeem. En dat, en dat, dat is, is wel bizar. Ja. Is die wet over die, die partijfinanciering al uh, erdoor, Marcia? Uh, nee, volgens mij die er nog niet door. En uh. de SP zal dat niet zo heel erg vinden. Want die is momenteel de rijkste partij uh, van het land. Vanwege uh, die, die van de afdrachten. De BVV, ja. Waar we dus niet zeker van weten hoeveel uh. die hebben, maar... Die verplichte afdrachten die, uh, brengen wel veel geld in het laadje. Ja. In vijf jaar tijd hebben zij zo'n 40 miljoen vergaard. Dus zo, uh, goed. er zit natuurlijk ook heel geld wat oude tomaatjes maar, kopen daarvan. Uh, maar, dat maar waar het PVV, maar waar de PVV het geld vandaan haalt, dat weten we nog niet. Nee, nee. en dat nee. is ook heel moeilijk ach te achterhalen, helaas. Maar ze moeten ook je met de billen bloot, toch? Als die wet ooit aangenomen wordt. Maar controversieel voor dat waarschijnlijk. Eigenlijk ja? nu, ja oh. hoor. Marcia Nieuwenhuis heel hartelijk bedankt. Ger ook heel hartelijk bedankt. <laughs> en Tom Jan Wees van NRC ook bedankt. Lucella. Goedemiddag. Aanspraken, het Radio 1-journaal zo meteen. Hey, uh, naar het nieuws. Wij volgen zo de Eerste Kamer. Die gaan vanaf vijf uur praten over wat zij controversieel willen verklaren. Hè? Dus, uh, nou, jullie hadden het er ook al over. Het kan allemaal nog complexer worden in Den Haag. Uh, we hebben het over GroenLinks, wat daar gaande is rond het lijsttrekkerschap. En we hebben een portret van de man die een deel van KPM wil overnemen: de Mexicaanse bedrijvendokter. Dat na half vijf. Uh, eerst het nieuws en dat krijgt ze van Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft de Tweede Kamer toestemming gevraagd... om tientallen Leopard tanks te verkopen aan Indonesië. De meerderheid in de Kamer wil dat niet... omdat Indonesië het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Onder meer in de Papua-regio. Het kabinet belooft nu dat in het contract komt te staan... dat de tanks niet in die provincie mogen worden ingezet. CDA maakt zich kwetsbaar als Sibrand van Haarsma Buma de lijsttrekker wordt. Dat zegt oud-minister Ab Klink in interview met NRC Handelsblad. Ik kon het net ook horen. Klink die voorspelt dat tegenstanders Buma in de verkiezingscampagne zullen confronteren met zijn steun voor de samenwerking met de PVV. Ook Henk Bleker en in mindere mate Lisbeth Spies hebben dat probleem, denkt Klink. En het Russische parlement heeft zoals verwacht ingestemd... met de benoeming van Dmitry Medvedev tot premier. Hij volgt Vladimir Poetin op, die gisteren werd beëdigd tot president. De uitslag in de Duma was 299 tegen 114. Afgelopen vier jaar was Poetin premier en Medvedev president. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANUB ah, nee, verkeersinformatie Er staan 25 files bij elkaar, 100 kilometer. Het is een verkeerschaos op de wegen rond Rotterdam. Want de Benelux-tunnel is al een uur lang dicht in beide richtingen. Uh, niet alleen de tunnel, maar eigenlijk de hele snelweg A4... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein... is dicht door die technische storing... Het heeft gevolgen voor het verkeer op de A15, dat kan de A4 niet opdraaien. 12 kilometer nu tussen Rozenburg en knooppunt benelux En aan de noordkant van de stad staat File vanuit Gouda bij knooppunt ketelplein 7 kilometer. De andere kant op tussen Maasluis en knooppunt terbrechtseplein 14 kilometer. Verkeer dat van de A4 gebruik had willen maken, kan beter omrijden via de Van Briën-Noordbrug over de A16, maar dat kan dus niet file vrij.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 Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardiff. Het NOS Radio 1 met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Verslaggever Jan Eikelboom is voor ons in Homs. We hopen zo contact met hem te leggen in deze Syrische stad. Afgelopen maanden het toneel van hevig geweld tussen het leger en de oppositie in Syrië. Opnieuw luidt een GGZ-instelling de noodklok. Patiënten met zware psychische problemen staken hun behandeling... omdat ze een eigen bijdrage moeten betalen. Na vijf uur een bestuurder van Polykliniek De Waag in Utrecht over de gevolgen daarvan. En na vijf uur de Eerste Kamer zich over controversiële onderwerpen. Welke Inmiddels door de Tweede Kamer gaan de senatoren niet langer behandelen. En een man met de bijnaam Koning Midas wil een deel van KPN overnemen. Het gaat om een van de rijkste mannen ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim. Hij wordt Koning Midas genoemd omdat hij talloze, slechtlopende bedrijven omtovert tot grote winstmakers. Straks een profiel van hem in dit Radio 1 journaal. Tot half zeven vanavond zijn we er. De Eerste Kamer debatteert vanmiddag over de vraag... welke wetsvoorstellen van het demissionaire kabinet Rutte... zij nog gaan behandelen en dat vooral welke niet. In Den Haag, Margret Boer. Margreet, welke wetten maken kans om, zoals het heet... controversieel te worden verklaard? Nou, Er ligt een hele stapel wet hoor, die nog goedgekeurd moet worden... door de Eerste Kamer, maar eh, ja, welke gevaar lopen eh, niet behandeld te worden? Bijvoorbeeld de wet die de extra huurverhoging regelt... van 5% voor mensen met een hoger inkomen... Uh, als je naar het onderwijs kijkt, dan is er nog het wetsvoorstel... over de 1040-urennorm. Uh, daar is heel veel gedoe over geweest, uh, het aantal uren... Hè, dat leerlingen onderwijs moet volgen. Die 1040 uur, dat zou uh, naar beneden moeten, maar het kabinet heeft het gehandhaafd. Nou, die kan in de ijskast worden gezet. Wet op het passend onderwijs, ook een wet waar veel protest tegen is geweest... vanwege de bezuiniging op het passend onderwijs. Uh, de Eerste Kamer moet ook nog de nationale politie behandelen. Dat is een grote nieuwe organisatie van de politie. Maar de verwachting is dat die wet wel gewoon behandeld zal worden. Maar goed, na uh, half zes ongeveer zal moeten blijken welke er uh, even niet door mogen en welke wel. Precies, want je hebt het over de ijskast waar uh, eventueel wetsvoorstellen in worden gezet, hè, tot, tot de verkiezingen in september. Is het al eerder voorgekomen dat de Eerste Kamer wetten controversieel verklaart? Nee, als ze dat vanmiddag doen, is dat de eerste keer. Ze hebben er uh, na de val van het kabinet Balken en de Vier wel naar gekeken. Toen hebben ze ook een procedure gemaakt. Dat was de eerste keer. En toen hebben ze toch besloten om alles gewoon te behandelen. En uh, dat zou nu wel eens heel anders kunnen liggen. Want ja, de verhoudingen zijn toch uh, anders. De verwachting is bijvoorbeeld dat de PVV uh, bijvoorbeeld die wet over de huurverhoging niet meer zal steunen. En dan kan er zomaar een meerderheid zijn die hem controversieel verklaart. We hebben wel gehoord dat CDA en VVD geen enkele wet controversieel willen verklaren. Uh, maar ja, veel hangt dus af van de PVV. Als die de kant van de oppositie kiest, dan kunnen er wel een aantal, uh, in ieder geval even, niet behandeld worden. En Margeet, rijdt dit de gelegenheidscoalitie nog in de wielen die bezig zijn met het uitwerken werken van het akkoord dat ze twee weken geleden uh, in, in 48 uur hebben gesloten? Nee, want een aantal uh, wetsvoorstellen die bijvoorbeeld hè, over de griffierechten was al door de Tweede Kamer, maar is in dat uh, wandelgangenakkoord uh, er weer uitgehaald, dat is teruggetrokken al. En bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de pensioenen en de AOW-leeftijd, daar heeft minister Kamp ook voor gezorgd dat de wet die bij de Eerste Kamer ligt ook even in de wacht gezet is, uh, even niet behandeld gaat worden, omdat uh, nou ja, er in dat wandelgangenakkoord afspraken over zijn gemaakt. Dus het zijn wetten die buiten dat wandelgangenakkoord Akkoord om uh, zijn, zoals de 1040 uurnorm, norm passend onderwijs, de huurverhoging. Dat soort zaken, die gewoon bij de Eerste Kamer liggen en niet in een ander akkoord uh, afspraak over gemaakt zijn. Margeet Boer, vanaf uh, half zes zeg jij op zijn vroegste. Het was eerst vijf uur, maar half zes gaat het worden: het debat. We horen van jou uh, wat daar gebeurt. Tot zo. Coffeeshops in Nijmegen hebben het een stuk drukker de laatste tijd. Dat komt door de wietpas die in het zuiden van het land is ingevoerd. In Limburg, Brabant en Zeeland mogen coffeeshops alleen nog maar wiet verkopen aan mensen met een wietpas. Buitenlanders kunnen die pas niet krijgen en dus wijken veel mensen uit naar Nijmegen. Merkt de verslaggever Martijn van der Zanden. De Vlaamse gassen in Nijmegen, in dit steegje, zitten drie coffeeshops vlak bij elkaar. De Jetset, de Kronkel en de Dreadlock. Ja, en de bezoekers hier binnen die merken wel dat het drukker is geworden. Ja, ik merk wel dat het drukker is geworden. Want uh, ja, mensen hebben toch niet nodig. Die willen toch smoken. Ja, ja, er komen wel veel buitenlanders. Net alweer eens hier aan de tafel ook. Vooral Duitsland? Ja, veel Duitsers, ja. Hij Eng ja, praat Engels, maar... Ik weet niet precies waar ze vandaan daar maar het klinkt wel Duits. Is er dan ook, want daar is waar mensen bang voor zijn, hè? dat het veel drukker wordt, maar dat er ook meer overlast komt. Merk je daar ook iets van? Uh, ik merk verschil, want in een coffeeshop is er sowieso niet veel overlast. Er zijn mensen meestal gestoond voor. Er is meer overlast in discotheken dan bij de coffeeshops. En hier is ook heel veel mensen, wat ik begrijp, die inderdaad in- en uitlopen en ja. ze zijn meteen weer weg. Ja, het is echt in- en uit. En uh, meestal gooien, stappen mensen hier uit, we reizen rondjes, dan hebben we de auto in. En het is echt in- en uitlopen, geen overlast. Goedemiddag. Mag ik vijf gaan maken, alsjeblieft? Een eigenaar van een koffieshop hier, die helaas niet voor de microfoon wilde reageren, die ziet een toename van maar liefst 30% in de afgelopen week. En hij zegt wat hem vooral opvalt, is het feit dat de mensen vooral uit Limburg en Brabant komen. Weer een andere eigenaar van een koffieshop hier, die wel voor de microfoon wil reageren. Hij is van Dredlock en Jetset. Die ziet dat er ook mensen uit het buitenland komen. De eerste paar dagen uh, had ik het idee dat, ze, dat, dat het voornamelijk mensen uit Brabant en Limburg waren. Want ik hoorde mensen die ons belden uit Venlo en die in de rij stonden. Naar nou, wat interview, want ik ben zelf heel veel op de werkvloer nou weer. Uh, maar later in de week zijn daar ook zelf Belgen bij gekomen, veel Duitsers... En wij hebben het idee dat we een stukje klanditie van roots en Oase nou weg aan het helpen zijn. Dan ben je natuurlijk ondernemer. Dan zou ik zeggen, ja, 25 tot 30 procent meer klanditie, dat is goed nieuws. Ja, maar kijk, ik zit met een vaste personeelsgroep waarvan heel veel mensen een vast contract hebben. Dan krijg ik het nou wat drukker. Hoor. Wat ben ik blij, ik mag wat extra verdienen. En aan het einde van het jaar heb ik 25 man op de loonlijst staan waar ik niet zomaar vanaf ben. Dus voor mij is dit helemaal niet de oplossing. Hadden jullie verwacht dat dit zou gebeuren hier, dat het hier zoveel drukker zou worden? Nat Natuurlijk hadden wij wel verwacht dat het drukker zou worden, maar dat het uh, zo extreem gelijk zou beginnen vanaf dag 1 hadden wij niet verwacht. Ook van geschrokken dan, of dat dan weer niet? Nou, ik ben er best wel van geschrokken, ja. Wat denk je als je kijkt naar de, naar de overlast hier in Nijmegen, we zijn nu één week verder, hè? Het, is, het is nog beheersbaar, maar gaat het, <laughs> gaat het heel ernstig worden? Als dit, omho als dit door gaat zetten, dan gaat dit problemen opleveren. En dan ga je ook bij de gemeente aankloppen? Ik heb al een mailtje gestuurd naar de gemeente. En ik heb vanmiddag ja, een gesprek met de wijkagent. En dan gaan we eens kijken wat we daar gezamenlijk misschien aan kunnen gaan doen. Ja, want ze zijn in Nijmegen dus geschrokken van de toeloop van uh, buitenlandse mensen die naar de koffieshop gaan. Daarom dat ze in uh, Limburg niet meer terecht kunnen. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht vertelde vanmiddag over uh, de ervaringen in zijn stad met de Wietpas en Theo Verbrugge was daarbij. Theo, uh, in Maastricht is inmiddels uh, geen koffieshop meer open op dit moment? Nee, dat is eigenlijk een compleet uh, ander beeld als wat je net hoorde in, uh, in Nijmegen. Sinds vanmiddag is de laatste coffeeshop in uh, Maastricht uh, gesloten. Dat kwam omdat ze probeerden uit te lokken zonder uh, wietpas toch te verkopen. Dat wilden ze graag, omdat ze dan uh, naar de rechter kunnen gaan en dat kunnen aanvechten. Dus uh, er is uh, in de shops nu niets meer uh, te kopen in Maastricht... en is iedereen eigenlijk een beetje ja, op de straten aangewezen. Ja, Merk je dat ook in, in, in de straten, overlast van dealers? Nou, ik gelukkig niet. Uh, in die zin, nou ja, ik loop met een hele grote camera liep ik vanmiddag... dus dan valt het nog wel mee. Maar iedereen die je daar spreekt, uh, op straat, uh, jonge gasten... die zeggen, wij worden constant aangesproken of wij uh, wiet willen kopen. En ja, uh, Onno vanmiddag legde hij uit hoe hij het vindt... nu een, een week met de wietpas. Hij spreekt overigens van een groot succes. Maar toch, ze hebben twintig dealers opgepakt... en er zijn meer klachten van uh, overlast uh, gekomen. Uh, Onderhoes daarover. De leefbaarheid is in Maastricht is uh, eigenlijk de afgelopen week met stappen vooruit gegaan. Met name de omgeving van de coffeeshop zelf. Daar is het aanmerkelijk rustiger dan het vroeger is geweest. Het vreemde is de klachten nemen toe en u spreekt van een succes al. Ja, we hebben uh, 170 ja. meldingen gehad in de je afgelopen je weken. Dat waren overigens ook een aantal positieve dingen. Maar wat we er vooral uit hebben gekregen zijn de hotspots zoals we dat noemen. De plekken waar echt veel gedeeld wordt. En daar gaan we met een hele politiemacht op af. En daarmee, Theo, is de burgemeester dus tevreden zo te horen? Ja, hij is heel tevreden. Maar ja, goed, hij kan ook eigenlijk moeilijk anders zeggen natuurlijk. Hij wil die coffeeshops uh, uh, streng houden aan, aan de regels. Uh, terwijl je toch merkt dat er uh, klachten zijn van overlast. Hij trekt het naar zich toe. Maar de strijd is voorlopig nog niet gestreden, hoor. Want die, die shops die stappen nu zo snel mogelijk naar de rechter... als ze allemaal dicht zijn. En uh, dan gaat voorlopig in ieder geval de juridische strijd ook verder. En de straathandel gaat verder. Theo Verbrugge was dat vanuit Maastricht. Straks antwoord op de vraag die misschien ook wel mensen bij KPN zich stellen vandaag. Wie is de Mexicaan Carlos Slim? Eerst tijd voor de ANWB. Goedemiddag, wijn Zwaan. Goedemiddag. Verkeerschaos op de wegen bij Rotterdam. De Benelux-tunnel is al een uur lang in beide richtingen dicht door een technische storing. Verkeer van noord naar zuid kan nu wel weer mondjesmaat via één tunnelbuis. Maar goed, het leed is, is al lang geleden. Lange files staan op de A15 vanuit Europoort... tussen Rozenburg en knooppunt Benelux, 13 kilometer. Na A20 in beide richtingen. Naar Hoek van Holland, voorknooppunt Ketelplein, 5 kilometer. En de andere kant op door omrijders richting Gouda... tussen Maasluis en knooppunt Terbrechtseplein, 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Opnieuw een grote Spaanse bank in de problemen. Het gaat om de Madrileense bank Bankia. Die staat onder grote druk. Nou, dat was uitgelekt dat de Spaanse overheid aan een plan werkt... om de bank met maar liefst 7 miljard euro overeind te houden. In Madrid, onze correspondent Rob op. hoe is het zover gekomen voor Bankia? Ja, hoi Tim. Bakstenen, noem het bakstenen. Het probleem van heel veel Spaanse banken. Hè, ze zitten met een... Hier met miljoenen onverkoopbare huizen, vastgoedprojecten. Wat er gebeurt de afgelopen jaren in Spanje. We hebben natuurlijk de kredietcrisis gehad. Maar het is hier in combinatie gegaan met een volledig dolgedraaide bouwsector. Er is veel te veel gebouwd. Ja, en daar zit Bankia mee. Het is de vierde bank van Spanje. En ze zitten met een, met een vastgoedportefeuille van... Een zesde. Dus laat ik het anders zeggen, 1 zesde van de Spaanse vastgoedfinancieringen ligt bij Bankia. Ja. En daarmee hebben ze, zoals dat dan heet in economische termen, inmiddels een vergiftigde vastgoedportefeuille opgebouwd van iets van 31 miljard. En daar moet iets mee gebeuren. Uh, de overheid heeft zijn plannen, want de bank is gewoon veel te groot om te laten vallen. Maar wat voor plan heeft de Spaanse overheid dan bedacht, behalve die mogelijke steun van 7 miljard euro? Ja, ja, goed. de overheid die weet natuurlijk uh, dat de kredietwaardigheid van Bankia ook iets zegt over de kredietwaardigheid van Spanje. Ze moeten dus wel, hè, en wat weten we nu, vrijdag waarschijnlijk de beslissing om minstens 7, mogelijk 10 miljard euro in die bank te steken. Maar ze hebben nog iets anders gedaan, dat hebben ze inmiddels gisteren van elkaar gekregen. Ze hebben bankdirecteur Rato onder druk gezet om maar op te stappen, want hem wordt verweten dat hij de boel in het honderd daar heeft laten lopen. Maar ga maar na, hè. die ratten was notabene een oud topman van de IMF. Nou, hij kreeg dan gisteren weer een miljoen mee uh, met zijn opstappen bij Bankia. Uh, vrijdag horen we meer, gaat er 7 miljard naar Bankia toe. Gaat er 10 miljard naar Bankia toe. En misschien mogelijk zelfs ook naar andere banken. Ja, want het grote gevaar op natuurlijk is dat dit soort informatie vroegtijdig uitlekt. Brengt dan zo'n plan uh, ja. wellicht in gevaar. Is nu dus gebeurd, dat lekken. Hoe is daarop gereageerd? Zijn mensen bijvoorbeeld al hun geld van de bank aan het halen? Nou, hier in Madrid is het echt het gesprek van de dag. Ik heb vanochtend mijn belastingaangifte gedaan en het ging eigenlijk alleen maar daarover. Want het is echt een bank die hier gewoon, ja, op iedere hoek van de straat zit wel een bankje-kantoor. Ja, dus heel veel mensen hebben daar hun geld zitten. De trommels roffelen, meteen moet ik erbij zeggen, het lijkt nog niet zo dat mensen nou massaal hun geld gaan opnemen. Maar... Worden ze daar ook niet uh, ook tot bedaren gebracht door de overheid? Want doe dat vooral niet, zoals je in dat soort situaties wel eens ziet gebeuren? Nou, uh, wat mij opviel vanmiddag in, in, het, in, het, in het middagsjournaal... dat die oproep kwam vanuit de oppositie en niet vanuit de regering. Je hoorde op, de oppositieleider Rubal Kaba zeggen... ik heb daar mijn geld zitten en ik ga dat niet opnemen... want het is een goede instelling. Da da daarmee bedoel je een geruststellende boodschap. Uh, hoe dan ook, hebben de beleggers op de beurs hebben daar weinig mee te schaft. Het aandeel uh, schoot vanmorgen 9% in de min. Het stabiliseert zich nu rond de 5%. Uh, maar ja, dan is er dus nog een andere vraag die zich nu aandient. Moeten die banken, hè, want je kan er wel geld in blijven steken... moeten die banken niet veel beter gewoon van die vergiftigde huizenvoorraad afkomen... De Financial Times citeerde daar vanmorgen een, een econoom over. En die zei, je zult moeten erkennen dat de Spaanse banken er beroerd voor staan. En met alleen geld erin steken kom je er niet. Dat is zoiets als de lichtstoelen op de Titanic nog eens rechtzetten Voordat de hele boel ten onder gaat. Ja, want we begonnen dit gesprek met de vaststelling dat opnieuw een grote Spaanse bank in de problemen is terechtgekomen. Hoe verhoudt deze uh, Bankia kwestie zich tot andere banken die al uh, behoorlijk in de problemen zijn terechtgekomen? Nou, is gewoon heel veel, er is al heel veel geld in banken gestoken. Er is ook al heel veel geld in banken ja, gestoken. Daar zit al 4 miljard in. En dan is nu de vraag, ja, wat zegt dat over de andere banken? En, en cijfers durft niemand erover te zeggen. Maar men zegt, als je de, uh, dat, dat zeggen dan bronnen die daar niet op geciteerd willen worden. Maar die zeggen wel, je zult minstens 50 miljard, misschien heb je wel 100 miljard nodig, wil je de boel redden. Het zijn natuurlijk enorme bedragen die een land als Spanje daar op dit moment niet bij kan hebben. De cijfers nu zijn bekend. Uh, 7 tot wellicht 10 miljard euro om deze bank te rennen. Vrijdag is dat plan van de overheid. Dat wordt dan bekendgemaakt. Rob Staalberg in Madrid, dank wel. Er is een vrouw aangehouden voor de boerderijbranden van twee maanden terug. In de Drentse gemeente A en Hunze gingen in één nacht twee monumentale boerderijen in vlammen op. De onrust onder bewoners is sindsdien groot. Kalina Pruntel van de politie Drent is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wie gaat het? Wie heeft u aangehouden? We hebben vanochtend een uh, 39-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. En uh, op, op basis waarvan is zij aangehouden? Nou, mevrouw die uh, heeft ons de afgelopen, uh, tenminste laat ik het zo zeggen, we hebben sinds maart een rechercheonderzoek hè, dat zich bezighoudt met deze, de, afgelopen, de laatste twee branden, maar ook met branden op rietgedekte panden daarvoor, in totaal een stuk of negen. En deze mevrouw heeft zich de afgelopen dagen gemeld bij het recherche-team. En daarnaast kwam zij ook in ons onderzoek al naar voren als interessante persoon. En nou, nog een x aantal andere redenen heeft gemaakt dat wij haar vanochtend hebben aangehouden. Hmm, dat is een beetje vaag nog voor mij. Dat zal ook niet voor niets zijn, neem ik aan. Maar uh, zij kwam zelf naar de politie toe. Met welk verhaal? Ja, dat, dat, nou, in die zin moet ik ook vaag blijven, omdat de mevrouw nog maar net is aangehouden. En nou, wij, moeten haar, wij zijn haar nu aan het horen, gaat er komen dagen voor horen. Dus daar moet even uitblijken uh, nou, wat haar, precies haar motieven waren. Haar motieven, want u gaat er dus vanuit dat zij het ook echt gedaan heeft. Nee, dat moet nog blijven. We hebben haar aangehouden. Wij gaan ook echt de komende dag kijken wat haar rol en haar betrokkenheid precies is binnen dit onderzoek. Het is toch te vroeg te zeggen dat wij uh, de verdachte hebben aangehouden die verantwoordelijk kan zijn voor alle branden of minstens wel één of twee branden. Want heeft ze iets bekend? Ja, ook dat, daar, daar kan ik ook nog niks over zeggen op dit moment. Ja, woonde zij bij, bij een van die boerderijen of misschien in een van die boerderijen? Een mevrouw die komt uit Emmen. Dat is iets verder, ja, ligt niet in dat, het gebied van de Ja, branden. precies. Dat, dus dat ligt inderdaad niet bij Aan maar ook niet bij een van die uh, andere boerderijen die in de fik zijn nee, gestoken. Dat klopt dat klopt. Ja. U, u bent wel zelf degene geweest, of de politie in ieder geval... die het nieuws van haar aanhouding naar buiten heeft gebracht. Hè? Waar, waarom doet u dat als er nog zoveel onduidelijk is? Nou, omdat wij weten dat, het, dat er nog nou, behoorlijk veel onrust is in het gebied. Er staan ontzettend veel rietgepikte boerderijen in, dat, in, in die gemeentes, in die twee gemeentes moet ik zeggen. En dat, dat, nou, ondanks dat het dan een tijdje geleden is, is er nog steeds veel onrust bij, bij de mensen. En bovendien hebben wij ontzettend veel gevraagd van de mensen. We hebben heel een aantal malen gevraagd om informatie te geven, uh, uit te kijken, ons te helpen. Nou, dat maakt dat wij ervoor gekozen hebben om, om, om deze, uh, uh, nou, deze aanhouding gewoon toch direct te melden richting onze burgers. Terwijl deze burgers nu niet de zekerheid hebben dat de. Dader... Achterslot en Gendel zit. Dat klopt, maar we vinden toch dat zij recht hebben... ...om te weten uh, waar wij staan in ons onderzoek. De Kalina Pruntel van de politie Drenthe. Dan uh, hoop ik dat wij de komende week meer van u gaan horen. Ja, dank u wel. Dank u wel. Het is uh, bijna negen voor vijf. Uh, Willemijn Hoeper, goedemiddag. Komt u heel, heel rustig binnenlopen, ja, Willemijn. Even, ga even ja. zitten. Heb ik nog naar buiten gekeken? Want onze indruk was voordat ja. we in dit raamloze studiootje gingen zitten... ...dat het flink geregend heeft vandaag. De vraag was, was het in het hele land zo? Ja, flink. Het valt eigenlijk wel mee. Ik, ik kan wel voorstellen dat het een beetje het beeld is hoor. Als je naar buiten kijkt, al een beetje grijzig en grauwig. En soms mis het wat. Maar de hoeveelheden zijn eigenlijk heel beperkt. Ik heb net even, even bijvoorbeeld gecheckt. De schelling is tot nu toe het meeste gevallen sinds middernacht ongeveer, zo'n 6 mm. Maar er zijn ook delen die eigenlijk uh, nog geen millimeter konden noteren vandaag. Dus ja, bij, het valt bij ons mee. in de buurt rond Amsterdam heel veel regen vanochtend. Ja, nou ja het was ook de westkant inderdaad, die het, uh, het beste te pakken had. En in Inmiddels is, is de buigheid behoorlijk uh, gespreid, maar in het zuiden is het op dit moment toch het meest uh, droger. Hoe wordt dat morgen? Ja, ja ik denk wat uh, vergelijkbaar. Ik denk nog steeds heel erg uh, bewolkt, want vandaag had de zon het ook moeilijk. Uh, dat is morgen ook het geval, misschien af en toe een gaatje, maar veel is het niet. Het is een hele rustige dag, er is nauwelijks uh, wind, als er wat wind waait uit het zuidwesten. Veel bewolking dus, maar meest droog. Ik denk dus niet dat er zoveel regen valt als dat... Uh, tenminste, aanvoudig <laughs> zoveel regen valt als dat uh, vandaag uh, viel. Dus naar mij niet een prima dag morgen. Ja, die temperatuur, die dat blijft ook de komende dagen zo. Dat ja, het is niet morgen eigen. nog zo'n 15 tot 20 graden. En uh, ook donderdag zitten we nog aan de warme kant van het front. Er ligt er zo'n zo front, zo'n scheidslijn bij ons in de buurt. En dat gaat wat uh, zwabberen Na donderdag Dan maakt het kwik echt een uh, vrije val. Dan krijgen we een paar dagen toch wat, wat kouder weer, wat, wat frisser weer. Dus dan heb je echt weer een, een jas nodig buiten. Maar dan zijn de neerslagkansen wel weer wat minder. En is er meer ruimte voor de zon. Dus ook weer positieve dingen. En Lucilla en ik dachten we gaan op zoek naar goed weernieuws. Maar we onthouden vooral de jas aan later deze week. Ja, maar ook de zon hè? en droog. De jas aan. Onthoud ik. <laughs> en die zon. America Mobiel heeft een bot gedaan op maximaal 28% van de KPN-aandelen. telecom KPN heeft dat bot van 8 euro per aandeel... inmiddels als te laag bestempeld, maar bestudeert het nog wel. America Mobiel is van de rijke Mexicaan Carlos Slim. De vraag is, wat is dat voor man? Zijn bijnaam is Koning Midas. En dat is niet voor niets, want alles wat hij aanraakt, verandert in goud. Carlos Slim, de Mexicaan, toverde de afgelopen jaren talloze slecht draaiende bedrijven om in grote winstmakers. Slim staat zelfs op nummer 1 in de Forbes-lijst van miljardairs voor het eerst een koploper uit een ontwikkelingsland. Move over, Bill Gates. Someone new is atop the world's richest list, and for the first time, he's from a developing nation. Forbes magazine says the 53.5 miljard dollar fortuin opgebouwd door Mexicaan Carlos Slim maakt hem de werelds rijkste. Een Mexicaan dus bovenaan. Slim is de eerste non-Amerikaan die to de Forbes-list sinds 1994. Geschat vermogen bijna 70 miljard dollar. America Movil is het grootste telecombedrijf op de Latijns-Amerikaanse markt met bijna 300 miljoen klanten. His het ondernemerschap werd slim en zijn broers en zussen met de paplepel ingegoten door hun Libanese vader. Toen hij 12 was, kocht hij al zijn eerste aandelen. Na zijn studie als ingenieur investeerde hij in de jaren 80 in de bouw en de mijnbouw. Met het fortuin dat hij wist op te bouwen... kocht hij tien jaar later het geprivatiseerde telecombedrijf Telmex. In de jaren negentig verstevigde hij zijn positie in de telecomsector verder. Maar ook heeft hij een liefdadigheidsfonds. Zo stelt hij de arme Mexicanen in staat om laptops te huren. Volgens slim, belangrijk voor de ontwikkeling van de mensen... En van hun families. One of the more he told me about was this, this system of digital libraries that he's been rolling out, where people can go and a laptop from the library. Gratis lenen dus een revolutionair idee. This is for you know poor Mexicans who might not have access to computers. So this is pretty revolutionary. His his view is that if people have access to these tools, they can better themselves and better their families. Carlos Slim kan zijn oude dag rustig uitzingen. Een paar van zijn zonen hebben het bestuur van zijn imperium overgenomen. Naast grote telecombedrijven bestaat dat imperium uit 200 andere bedrijven... waaronder tv-stations, bouwbedrijven, winkels en restaurants. En vandaag maakte zijn bedrijf bekend een deel van KPN te willen overnemen met een bot van 8 euro per aandeel. Zover is het uh, alleen dus nog niet. Jeroen Schutteijzer hoorde u al voor Carlos Slim. De rijkste man van de wereld. En wie natuurlijk wil weten, wie is dan nummer 2? Bill Gates, met uh, 61 miljard dollar. De man is 56 jaar oud. En de eerste Nederlander op de lijst van Forbes is op nummer 120. Charlene de Cavalle Heineken. Een vermogen van zo'n 7,7 miljard dollar. Zo. Goedemorgen. Na vijf, dan uh, gaan wij door met het Radio 1 Journaal. Natuurlijk, dan de noodkreet vanuit een GGZ-instelling in Utrecht. We gaan ook praten over GroenLinks. Jolande Sap wil graag lijsttrekker worden, maar hoe zit dat met Tovik Dibi? En we gaan naar Homs, daar is verslaggever Jan Eikelboom. Tot zo. BNN Today. De gekke mensen in Japan tot de bosjesman in Afrika, we bleven gewoon verra verrast worden. De wereld is echt gek. Vanavond om half negen op Radio 1. Daarin onderscheid ik wel van iemand als Blenker, wat toch een beetje een uh, mallepietje is. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik heb wel gemerkt dat de passie die ik heb, niet gedeeld wordt door de meeste voetballers. Die vinden het wel moeilijk om een schilderijtje op te hangen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Alleen maar omdat u 5000 euro inlegt op een Hofhoorneman beleggingsrekening. We begrijpen uw gedachte. Maar waar het ons om gaat is dat u zo het best kunt ervaren wat de voordelen zijn van beleggen bij Hofhoorneman bankiers. Meer niet. Ga daarom naar gratisaandeel.nl. De eerste maal dat ik hoorde van de chicken sticks van Ichlo, was ik helemaal van o oh, ongelooflijk, wonderbaar.